Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De avondklok in ons land wordt verlengd, zeggen Bronnen tegen onze Haagse collega's. De avondklok zou eigenlijk komende woensdag aflopen, maar er worden nog eens drie weken aan vastgeplakt, zegt verslaggever Ewout Kiefiet. Het is niet helemaal een verrassing, maar tot 2 maart, dus nog drie weken erbij. En dat is eigenlijk net als die andere maatregelen van de lockdown die nog steeds gelden. Dus de winkels die dicht zijn, de horeca die dicht zijn, die gelden op dit moment allemaal tot 2 maart en zo ook dus de avondklok. Officieel moet het. Tweede Kamer er nog een klap op geven... maar de kans dat hij dwars gaat liggen lijkt niet zo groot. Er zijn de afgelopen dag veel minder nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het waren er 2273, een derde minder dan een dag eerder. Maar dat betekent helaas niet dat er ook minder mensen zijn besmet. In verband met het winterse weer waren de teststraten gisteren dicht. Komende zomer opnieuw geen vierdaagse en vierdaagse feesten. De organisatoren denken dat we eind juli nog steeds... anderhalve meter afstand moeten houden vanwege corona. Normaal gesproken zouden de eerste voorbereidingen nu zo'n beetje beginnen. En een YouTube prank gaat vaak helemaal mis als je de titel moet geloven, maar in Tennessee is daar geen woord van gelogen. Afgelopen weekend wilde een YouTuber een overval nadoen. Hij liep met grote messen over de parkeerplaats van een trampolinepark, maar iemand die dacht dat het een echte overval was, heeft de prankster van 20 doodgeschoten. Andere YouTubers vinden het nogal dom om een overval na te doen voor views. Veel mensen doen YouTube-pranks en YouTube-challenges... en doen al dit crazy stuff voor views. Views en populariteit is niet worth your je leven. Be smart. En degene die schoot, een man van 23, zegt tegen de politie... dat hij geen idee had dat er een grap was. Hij wordt ook niet aangeklaagd. Het weer, de hele middag valt er nog sneeuw pas in de loop van de avond wordt het droog en neemt ook de wind af. Morgen is het bewolkt, de temperatuur ligt dan tussen de min 4 en de min 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel enorm lange files onderweg... maar mensen hebben wel vertraging op de snelwegen... omdat de snelheid wordt aangepast aan de weersomstandigheden. Er is nog altijd sprake van gladheid door sneeuw en sneeuwresten. En ook geldt weercode oranje nog vanmiddag. De A7 Horen richting Den Oever is dicht tussen Abbekerk en Middenmeer. Ze zijn daar bezig met het ruimen van sneeuw. Omrijden kan via Alkmaar en Den Helder over de A8, de A9 en de N99. Dat duurt waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag. De A7 van Den Oever naar Horen is ook dicht. Dat is tussen Middenmeer en de afrit Medenblik. Het verkeer kan het beste omrijden door de omleiding U21 te volgen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Terug bij Sapport op zaterdag op de Sapport Radio. Ja, zo vaak voor die uh, sneeuwstorm en uh, de sneeuw die we rond aankomende nacht gaan krijgen. hoor het juist in het uh, weerbericht om half drie van uh, Albert-Jan. Ja, over die uh, sneeuwstorm, maar dat uh, brengt ook weer uh, sneeuwpret natuurlijk, als de sneeuw een beetje blijft liggen. Dan kan je mooie sneeuwballengevechten gaan houden. Ho ho, de... ho, ho, Dat is een strikte regels. Ja, de... nou, daar wilde ik het even over hebben. Ah, Oké. Okay. Want uh, dat mag niet zomaar <laughs> natuurlijk in deze coronatijd. Nee, we hebben een bericht van de Rijksoverheid gekregen... dat je alleen met je eigen huishouden mag sneeuwballen gooien. Oh, ja. Of met één vriend erbij. Oké. Okay. Dus uh, nice. hou, hou je ook aan de regels, hè. Dan uh, zijn we snel uh, ja. uh, van corona af. En we moeten het allemaal samen doen, natuurlijk. Toch? Ja, nee, klopt. Ja. Ja, je zou dat maar moeten handhaven. <laughs> nou, dat uh, krijg je snelbal voor je kop. Ja, dat schiet ook niet op. Nee. Welkom terug. Goed, ja. Tweede uur, uh, luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Wederom uh, een, een uur vol informatie uh, tijdens Zandvoort op zaterdag. Ja, nee, klopt. We zijn het al bij tijdens Zandvoorts nieuws in het kort. Na de winterstalling op het strand openen, de, openen tussen aanhalingstekens, de zomerpaviljoens wederom hun deuren. Vanmorgen was uh, uh, Niels Priester uh, uh, uh, te gast tijdens ons programma van Goedemorgen Zandvoort. Hij sprak daar met uh, Ben Zonneveld over de strandtenten die weer deels aan het werk kunnen. Dat zometeen na een tweetal uh, platen. Verder uh, hebben we natuurlijk ook... Uh, even kijken. Samen met de uh, Zandvoort Marketing... wordt er een uh, gase, positieve nieuwe toeristische seizoen in. Uh, daar hebben we ook uh, uh, uh, uh, een informatie over. En er is ook nog een grote onduidelijkheid... over de, de woonstatus van de appartementen van de uh, rotonde flat en wellicht nog ander nieuws. Ik zou zeggen, genoeg reden om op twee uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Weer een uh, vol en een gezellig uur op de Zandvoortse Radio. Meekijken, www.zfm-live.nl, zfm-live.nl en ook nieuwe muziek. Hier is Sia, tezamen met David Ketta. Floating True Space. Ook weer hele mooie nieuwe singles uit. Zo ook deze die je zojuist hoorde. Sia samen met David Ketta. Zometeen weer meer nieuws op de zaterdagmiddag bij CFM. Maar eerst gaan we naar een lekkere oude single nou, van een aantal jaren geleden luisteren. Hier is Craig David in Walking Away. De single van Craig David. Weer helemaal blij, die Albert-Jan. Ja. Ja, ja. A, ik was aangenaam vooral. Ja, dat dacht ik ook. Ik, <laughs> uh, ik vond er weer. Ik denk, die moet ik draaien voor uh, meneer Vos. Goed. Yo, the walking away. We gaan naar het strand. Ja, ik uh, zou... ook is het weer er niet echt voor, maar... Nee, maar ik zei het al uh, tijdens de Zandvoetsnieuws in het kort. Uh, zowel in Zandvoort als in Bloemenaal aan zee. Uh, Verloopt de eerste week van februari anders dan andere jaren op het strand. Want normaal mogen de zomerpaviljoens vanaf 1 februari weer opbouwen. Maar dat is natuurlijk nu niet helemaal aan de orde. Want een groot deel van de paviljoens mochten namelijk tijdens de wintermaanden op het strand blijven staan. Om opbouw- en afbreekkosten te besparen. En dat zijn nogal grote bedragen waar het om gaat. Hè? Anderhalve ton heb ik al hier gehoord, links en rechts gehoord. Dus die kosten hebben ze in ieder geval kunnen besparen. Uh, vanmorgen was uh, Niels Priester uh, te gast bij onze uh, collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort. En Niels Priester sprak met Ben Zonneveld, de presentator, over de strandtenten... die weer deels aan het werk kunnen. En hij is uh, de voorzitter van uh, de vereniging ja. van strandpachten. En ons laatste onderwerp van uh, Goedemorgen Zandvoort, inmiddels Goedemiddag Zandvoort... is het strand. Als het goed is, is Niels Priester aan de lijn. Klopt. Hey, goedemiddag. Goedemiddag Niels. Uh, sta je op strand of ben je thuis? Op ja, strand. Ja, heb je veel zand in de tent? Zand in de tent valt reuze mee. Nee hoor. <laughs> ja alles, uh, jij bent uh, geduldig blijven staan. Hè? Moet jij het nog wat opbouwen verder? Ja, we hebben zeg maar de Kambana de noemen we die. Dat is onze buitenbar die het meest aan het strand zit. En die hebben we, die hebben we wel afgebroken afgelopen, afgelopen seizoen, einde van het seizoen. Ja. Want we waren er niet helemaal zeker van dat die zou blijven staan. Het is uh, achteraf allemaal wel een beetje meegevallen, uh, denk ik, met stormen en, uh, en zo. Achteraf uh, dat die prima kunnen blijven staan, ja. Ja, ach, van achteren kijk je in ieder meer ergens naar, hè? Klopt. Uh, 1 februari is geweest. Iedereen ja. uh, vol goede moed naar het strand. Uh, heb je collega's gesproken die alles nog helemaal op moeten bouwen? Uh, ja, uh, ja, klopt, Kenrick van Havana. Uh -huh. Die heeft natuurlijk, uh, maar ja die is ook, uh, die, dat is wel eentje die mij ongeveer uh, met de meeste, bijna de meeste ervaring op het strand uh, zit. Ja, dat is volgens mij het paviljoen Jeroen zit er volgens mij het langst op dit moment. En dan komt volgens mij daarna uh, kentrik van van Ja. Dus ja, die heeft zoveel ervaring, die heeft dat echt een no time staan. Ik was vanochtend even met het hondje lopen, toen dus zag ik ook dat tentess. Tent, 6, tent 6 stond ook alweer helemaal. Nou, oh, dat, dus ja. uh, dat is snel. Ik, ik was hier daar uh, zondag en toen was er nog een, een schoongeveegde plaat. Nee ja, ja, we doen het allemaal al wat aardig wat jaantjes. We hebben er redelijk snelheid in ondertussen. ja, ja dan, uh, dan gaat goed. Is er alweer een beetje overleg uh, tussen de strand en de houders? Uh, tussen de strand en de houders onderling overleg valt nog, uh, valt nog wel mee. Maar we proberen ze dus eigenlijk ook als bestuur van de standparksvereniging in deze periode zo min mogelijk vast te vallen. Omdat iedereen toch erg druk is met het bouwen en al afspraken maken voor het nieuwe seizoen, de menukaarten uh, uh, enzovoort enzovoort ik wil eigenlijk een beetje die kant op, omdat iedereen natuurlijk vol enthousiasme met zijn strandtent bezig is. Degene die een glas weggehaald hebben, gaat hun glas weer terug. Er wordt schoongeveegd. Binnenkort zullen er ook alweer wat stoeltjes komen. Maar ja, er is voorlopig nog geen uitzicht dat de horeca open mag. Nee. En daar... Dat is een beetje een gekke situatie weer. Nou ja, ondertussen... Vorig jaar hebben we natuurlijk eigenlijk hetzelfde, uh, hetzelfde gehad. Mm -hmm. Maar het is wel raar. Je bent inderdaad hard aan het bouwen. Alleen uh, ja, je weet nog niet precies uh, voor, uh, voor wat, wanneer. Zeg maar. Het is <coughs> er, erg onzeker nog. Nee, daarom. Dan uh, komt dat zelf al in, uh, in, in jullie overleg uh, terug. Nou, uh, was het vorig jaar een heleboel met uh, to-go-luikjes. En ja. dat was natuurlijk een, een, een opstart to-go-luikjes. Nu weet iedereen uh, hoe dat werkt. Gaan jullie dat nou uitbreiden dat je ook wat, wat kan eten en, en zo? Uh, er, zijn al, er zijn al een heel aantal paviljoens zijn al open met, uh, met, met, de, met de TKW luiken. Uh, ik zag toevallig vandaag mijn buurman mijn RNC, uh, daar kun je nu poffertjes halen. Oh, die is er vroeg bij. En, uh, ja, dus het is dus echt uh, ze gaan uh, allemaal een beetje creatief uh, wat bedenken zeg maar. Dus uh, ja, dus je ziet toch dat er een hoop, ik zag ook dat het uh, hippievisje op de de lijken ook alweer open. Vogels heeft ook een apart barretje gezet zag ik, om dat te gaan doen. Dus ja, nou, ik draai het nog misschien... allemaal. Dus we denken dan, als uh, je zo'n beetje wat kan doen. Ja, dan kan je in ieder geval nog een, een, een, een je zal er nooit, ja je haalt er nooit uit, maar een, een, uh, toch een beetje omzet uh, kunnen draaien. Hey, um, wat een heleboel mensen verbaast... is dat de horeca... Uh, je hoort ze niet meer. Je hoort wel uh, allerlei winkelbedrijven. Hoor je ontzettend uh, de trom roeren over omzetdalingen. Uh, winkels die het niet meer redden. Maar als ik terugkijk... Uh, heeft de horeca al vanaf het begin af aan uh, zijn klappen gekregen. Maar waarom is het zo stil bij de horeca? Uh, Koninklijke Nederland, de horeca zou toch meer uh, actie moeten tonen als je naar grote strandtenten kijkt met straks grote terrassen dan is dat toch wel ruimte te creëren? Um, ja, nee, er is, zeker, uh, er is zeker ruimte te creëren inderdaad. Ik denk dat het wel een klein beetje ondertussen is dat we ook wel een klein beetje moe gestreden raken, zeg maar. Het is gewoon um, uh, de, de, we zijn natuurlijk al zo lang eigenlijk al bezig uh, voor, de, voor de horeca. We hebben ook in de periodes dat we wel open mochten, prima laten zien dat we dat eigenlijk heel erg goed kunnen. Dan kan ja. je gewoon, als je besmettingscijfers terugleest, daar terug te leiden is aan de horeca, dan valt dat echt heel erg mee. Maar blijkbaar oh, ja. wordt, er, wordt er niet op gereageerd door, de, door beleidsmakers. Nee, nee, nee ja, laten we eerlijk zijn, uh, zolang uh, ze zeg maar de gewone winkels nog niet open durven doen en, uh, en nog een avondklok en uh, dat soort dingen. Ja, dan, dan, dan kan je wel als horeca-kaart gaan strijden, maar de kans dat je daar iets gaat winnen, is, uh, is vrij, uh, vrij nieuw. Ja, dan, uh, dan is het maar gewoon afwachten tot uh, wat er gaat gebeuren. En, uh... Uh, ja, precies. En kijk, voor de strandpavioons in Zandvoort denk ik, dus ik even, daar praat ik eigenlijk even een beetje voor mezelf. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk hartstikke mooi geweest als we nu al hoop hadden kunnen Aan de andere kant, vorig jaar mocht het eigenlijk was 1 uh, juli uh, er echt wat doen. Ja. Dus alles wat dat voor 1 juni dit jaar is, zie ik een beetje als winst. Hoe gek ook. Ja, is het mooi meegenomen. Hey, um, mango's en meerdere tenten staan er natuurlijk onbekend dat uh, er, er vooraf al heel veel boekingen zijn voor bruiloften, bedrijfsfeesten enzovoort. Beginnen die contacten toch aan te trekken weer? Um, ja, ja, dat is zeker. Ja, er beginnen toch alweer uh, behoorlijk wat uh, aanvragen van feesten en partijen. Dat is alleen heel erg, uh, ja, is heel erg lastig. Dus je bent aan het plannen. En, uh, maar je weet eigenlijk al dat er een hele grote kans is dat het, uh, en, en dan dat geef je van tevoren ook bij bij, geef je dan van tevoren bij de klant aan, we doen het graag, maar als die niet kan, dan kan dat niet. Ja, precies. Ja, wij, ook, wij moeten ons gewoon aan de regels houden die ons opgelegd worden. Dus als het die mag, dan mag het niet. Okay, maar ja. als het zo'n het enigszins mag, ja, dan staan we er natuurlijk uh, alle, aan alle kanten open voor. Nou ja, ik denk dat dan heel Nederland uh, tegelijk naar het strand toe rent, omdat ze het zo uh, gemist hebben. Zeker uh, de vaste klanten en de zandvoorters. Uh, en dit weekend, met, het, met de sneeuw, verwacht je daar wat van? Uh, nou ja, ik was inderdaad net al op zoek naar mijn sneeuwketting. Hè? Want ik heb <laughs> dus gewoon uh, thuis verzorgd, doe ik s'avonds nog, dus dat wordt, uh, dat wordt nog wat, met, uh, met zo'n helling. Ja, ja, ja. Ja, dus misschien iets met een aardenslee of zo, we gaan maar eens even kijken. Maar uh, ja, het is wel weer bijzonder hè? het is al even geleden, dat, we dat uh, volgens mij een jaar of negen geleden... Heb ik, voor, kan ik me kan herinneren dat we het de laatste keer sneeuw hebben gehad tijdens het opbouwen. Ja, de, de, de, de sneeuw daarna die werd geleverd door een ijshal en uh, werd er vrolijk in oktober een mooi feestje omheen gebouwd. Ja, dat hebben we ook nog inderdaad regelmatig gedaan. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja, dat waren ook wel hoogtepunten van het strand. En Niels, uh, wij hopen met, uh, met z'n allen dat jullie uh, gewoon zo snel mogelijk weer open kunnen gaan. En uh, het liefst met mooie grote terrassen en, en zo vrij mogelijk als het zou kunnen zijn. Uh, bedankt dat je even bij ons was. Ja, en geen probleem, graag. Ik wens je uh, in ieder geval veel sneeuwplezier voor het weekend. Gaat lukken, jullie ook. Oké, okay, dankjewel hè. Dat was uh, Ben Sonneveld in gesprek met uh, Niels Priester... inderdaad de voorzitter van de Strandpachters. Mooi dat ze het uh, aan het er nog even over hadden... Albert-Jan, over de sneeuwprets ja. en het, uh, het uh, skiën. Uh, of het sleeën, moet ik eigenlijk zeggen. Het sleeën van de, van de hellingen uh, helling af uh, op het strand... Nou. Want ook uh, inderdaad, de, het Nationaal Park verwijst ook naar het strand om uh, te sleien dus... Niet ja. in de duinen, dat we uh, niet doen, want dat uh, brengt te veel schade aan de natuur. Ja. Maar sleien dat gaan we op het uh, strand doen. Dus uh, ja. mocht je nog uh, willen sleien hier in Zandvoort, ga naar het strand en uh, niet naar het Nationaal Park. Er maar... zijn trouwens ook maatregelen getroffen, hè? Ja, oh, vast wel. Met hekken waarschijnlijk. Ja, klopt. Ja, afzettingen. Ja. Maar even, ik bedoel, we hebben het nou over het strand gehad, maar hoe zit het met de horeca in het dorp? Ik bedoel, je hebt een aantal horecazaken die zijn gedeeltelijk open voor takeaway en halen op. En een heleboel zijn al inderdaad vanaf, uh, vanaf maart vorig jaar uh, dicht. En uh, die moeten dan steeds van die, van die schadevergoedingen uh, rondkomen. Dat klopt. Dus ja... Uh, ja dat kan nog een procedure dan, denk ik. Op zich, uh, ja, zijn, zijn de zakken diep van, uh, van de minister. Dat heb wel. ik, uh, heb dat ik moet, begrepen. Dat moet dan wel. Dus uh, ja, nee, het is natuurlijk uh, ja, zwaar uh, KUT, om het zo maar te zeggen. Ja, het is gewoon naar, maar. Uh, ja. joh, in het begin uh, hadden we, nou ja, kunnen we een keer, keer uh, weer een. Uh, een rondje dorp gaan doen uh, met de, langs de lege horecazaken of de dichte horecazaken. En kijken hoe de stand van zaken in het dorp is. Op het strand is nu duidelijk uh, hoe, de, hoe de vork in de steel zit. En uh, wij zullen ons weer uh, op het dorp concentreren. Oké, okay, zo is dat, Albert uh, Jan. Ja, rondje dorp. Dat is een hele tijd geleden hoor, rondje dorp. Oh, oh, oh. We kunnen het ons bijna niet meer herinneren. Ik zag het ook op tv dat mensen het erover hadden. Wanneer ben je voor het laatst naar de Kroeg of Café geweest? Uh, heel lang geleden. Het was in ieder geval ergens uh, verleden jaar, dat weet ik wel. Hier is uh, de mooie zinger van Curtis Tiger. zijn lekkere plaat uit de uh, jaren negentig. I Wonder Why. Love is a hunger that burns in my soul. But you never the pain. Anchor that won't let me Zeker dit, deze van Curtis Tigers en I wonder why. De wedstrijden in de Eredivisie die voor van vanavond gepland stonden, die zijn vanmiddag verschoven. Twee wedstrijden, om twee uur begonnen. En straks gaat er onder meer ook PSV spelen, hè? Half vijf? Klopt, half vijf. Half vijf speelt PSV. Dus Brabanders alle landen verenigd. Dat bedoel ik, dan denk <laughs> ik aan Brabant, hè, als ik aan PSV denk.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 de warmte van een dorpscafé De aanspraak van mensen met een zachte G Ik mis zelfs het zeiken op alles Om iets. was men maar op Brabant Zo trots als een friet In het zuiden vol zon woon ik samen met jou Het is daarom dat ik zo van Brabant Ik loop hier alleen in een tusteren stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwegen. Ben jij, ik loop hier alleen in een tustede stad. In Brabant Max goedemiddag trouwens. Hier is uh, Liar van uh, Davina Michel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 Voor ons nog vanuit dat de Grand Prix dit jaar gewoon wel doorgaat. Begin september in heeft Davine Michel, deze zangeres, uiteraard ook weer de mogelijkheid om een singeltje te maken of een remix te maken van de huidige single die daarvoor gemaakt is. Beat Me. En dit was een andere plaat van haar, de Liar. Ik uh, kreeg net het uh, bericht binnen dat in Haarlem... bij de uh, schaatsenruilbeurs in, uh, op het Liewegje nummer 20 in uh, Haarlem... daar is het mega, mega, mega druk, uh, Albert-Jan. Iedereen probeert nog even snel uh, een, uh, een paar schaatsen in huis te halen... of uh, zijn schaatsen daar te laten slijpen. Ja. De schaatsenruilbeurs bestaat trouwens al 35 jaar. Maar deze drukte die ze gisteren hadden en vandaag... Ja. en uh, morgen ook nog waarschijnlijk... Ja, dat is echt uh, ongekend. Ja. Maar, ik, bedoel, ja, wat, ik kan me dat wel voorstellen, maar ik hoop, ik hoop niet dat het uit de hand loopt. Want dan krijg je daar natuurlijk weer allerlei... Uh, dan zal ze weer dicht moeten of wat dan ook. Nee, er zijn wel heel veel uh, coronamaatregelen getroffen. Okay. Dus. Dat zag ik trouwens ook. Uh, vorige week meldde je nog dat die, uh, aan de, bij de zand, op de Zandvoortse Laan... Dat, uh, dat op die hoek dat gesloten moest worden omdat het daar te, te, te, te druk was. Gelukkig maar één dag dat Gelukkig ze gesloten maar waren. Dag. Ja, maar die hebben nu ook weer speciale regels... Uh, Corona-maatregelen genomen, waardoor ze dus wel weer gewoon open kunnen. Echt uh, heel veel zijn, Ja, Echt zeggen. heel veel hekken en ja. uh, pijlen en uh, noem maar op. Ja. Dus ja, meer kan je er eigenlijk ook uh, niet aan doen als uh, ondernemer. Nee, dan heb je er alles aan gedaan wat je eraan kan doen. Over ondernemen gesproken. Hoe is het met Sandford Marketing? Ja, en, uh, ja een prachtig verhaal van samen met Sandford Marketing positief naar een nieuw toeristisch seizoen. De Zandvoort Marketing voorzorgt, zoals wel maar weten, de city Marketing van de gemeente Zandvoort... en zet onder andere door strategische promotie de gemeente als toeristische hotspot op de kaart. Jaarlijks ontvangt de Zandvoort Marketing een subsidie van ruim 4,5 ton. Uh, om uh, alle ontwikkelingen rond de marketingorganisatie te blijven volgen... wordt de subsidieverlenging uh, niet in mandaat, maar door het college vastgesteld... Het uitgangspunt van Zandvoort Marketing is uitvoering geven aan de toeristische visie van de gemeente Zandvoort. De gemeente verwacht kwalitatieve informatie en concrete meetbare resultaten van de inspanningen van Zandvoort Marketing... en heeft een aantal afspraken in de subsidiebeschikking 2021 opgenomen. Met deze afspraken verwacht de gemeente dat de marketingorganisatie zich verder doorontwikkelt en in 2021 voortgang boekt... Deze afspraken zijn zoals gezegd opgenomen in de subsidiebeschikking 2021. Uh, Zandvoort Marketing wil de subsidiemiddelen doelmatig besteden voor het pro de promotie van Zandvoort. Een moeilijk besluit voor Zandvoort Marketing was het stoppen met de informatiebanie in het Museum, wat nog een onderdeel is van het VVV Zandvoort. Zandvoort Marketing kan ook zonder een fysiek punt de gastvrijheid bieden die van Zandvoort mag worden verwacht... vervolgt mevrouw Lemmens haar uitleg. Het stoppen met de informatiebalie is een zorgvuldig proces... waarbij wij met meer rekening moeten houden... dan alleen de belangen van medewerkers en samenwerkingspartners. Uit zorgvuldigheid moeten we eerst de sluiting aankondigen... om pas daarna met derden te kunnen werken... ...en over de toekomst te praten. We werken uh, dit moment aan het plan om deze gastvrijheid te waarborgen. Zodra de mogelijkheid is, zullen, ze uiteraard, uh, zullen we uiteraard delen, want Zandvoort is van ons allemaal. Net als Zandvoort Marketing kijkt heel toeristische Zandvoort uit... naar een positieve versterking van de lokale economie... en uiteraard ook de leefbaarheid van Zandvoort. Zo is het maar net. Wil je meekijken trouwens met deze uitzending? www.cfm-live.nl Zfm-live.nl En voor alle nieuwsberichten verwijs ik je uiteraard ook naar onze CFM-app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu, hè. Hier is Snow Patrol en Run... Dat was de single van Snelpatrol en Run. Ja, je zei het al eerder in deze uitzending, Albert-Jan... de vaccinatielocaties die zullen morgen gesloten blijven... vanwege het slechte weer wat eraan gaat komen. Heb je daar nog een laatste bericht over? Uh, nee, ik zal het even uh, ja, in zoverre de update... Uh, nogmaals, dan uh, alle teststraten en vaccinatielocaties... zijn morgen dicht vanwege code rood. Dit bericht komt uit Den Haag, hemzelf. Vanwege het barre winterweer wordt morgen niemand in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Ook alle teststraten van de GGD's in het land zijn morgen dicht. Al dus GGD en GHOR Nederland, de landelijke organisaties van de GGD. Omdat hevig sneeuwval wordt verwacht is morgen in het hele land code rood van kracht, zoals, zoals velen al weten. Maar voordat... Het weeralarm werd afgekondigd, hadden al diverse GGD'ers laten weten... dat ze test- en vaccinatielocaties uit voorzorg zouden sluiten. Ze zagen het niet zitten om kwetsbare ouderen... sneeuw, ijs en vrieskoud te laten trotseren. In totaal moet voor zo'n 40.000 mensen een nieuwe afspraak worden gemaakt. In ieder geval morgen alle teststraten en vaccinatielocaties dicht vanwege code rood. En dat geldt uiteraard ook voor onze regio's. Juist kregen we een bericht van uh, inderdaad de persvoorlichter... van de GGD uh, Kennemerland. Of we nog één keer wilden melden in deze uitzending... dat uh, morgen inderdaad de locaties uh, dicht zijn. Nou, bij deze, dankjewel uh, voor het uh, nieuws. Het is even niet anders vanwege de sneeuw en uh, alles wat eraan gaat komen. Dus uh, morgen alle test- en vaccinatielocaties uh, gesloten. Zo ook uh, de grote in... Uh, in uh, Schiphol op Schiphol moet ik zeggen en de andere testlocaties in de regio. Deze Dua Lipa heeft heel veel hits gemaakt. Waaronder de single die we juist voor je draaide bij CFM. Dat was Piet de One'. Ja, vanmiddag om twee uur zijn er twee voetbalwedstrijden gespeeld, Albert-Jan. En de eerste wedstrijd is PEC Zwolle tegen RKC Waalwijk. Daar is het een gelijk uh, spelletje geworden, 1 tegen 1. Ja, dat is uh, dat was, uh, spannend. want het was, Ik zal even kijken, want volgens mij is dat in de 90 minuut door Peck gescoord. Me, mee er, dat ja, dan? Even kijken. Ja, volgens mij stond er net ook een andere stand nog. Uh, uh, dat klopt. Ja, nee, nee, in de 73ste minuut was dat. Uh, uh, heeft heeft uh, Peck uh, weer gelijk gemaakt. In ieder geval, mooi, mooi op tijd. Ja, en hoe is het met uh, jouw clubje Emmen? Emmen. Aas, ah, nee. Emmen uh, ontvang, ontving uh, AZ thuis. Uh, tussenstand is het nog steeds. De wedstrijd is nog aan de gang. 0 tegen 1. Nou, het zal wel de eindstand worden, neem ik aan. Dus 0 tegen 1. Straks om half 5 hebben we weer een paar mooie potten. Waaronder PSV tegen FC Twente. En last but not least, SC Heerenveen ontvangt om half 5 Vitesse. We houden de wedstrijden voor je in de gaten. Deze editie van Zandvoort op zaterdag. We bereiden ons alvast een klein beetje voor op de sneeuw. Ja, en dat soort uh, andere dingen. Nou, daarover uh, straks nog uh, veel meer nieuws uh, in uh, deze uitzending. En uiteraard uh, houden we je op de hoogte van uh, alles rondom de vaccinaties en uh, testlocaties. Morgen zijn ze allemaal gesloten, maar ze doen ook uh, niks aan huis. daarover zometeen meer. Lekker deze single van uh, Total Contrast en Hit and Run. Een heerlijke disco-klassieke, zo vlak uh, voor het einde van het uh, tweede uur alweer. En voordat we opgaan naar het nieuws zijn, weer van 4 uh, uur... nog even een belangrijke mededeling van de GGD. Ja, en uh, zeker uh, voor uh, mantelzorgers en uh, uh, ouderen uh, onder ons die nog zelfstandig wonen. De GGD vaccineert geen ouderen aan huis... Er zijn signalen dat oplichters zich voordoen als medewerkers van de GGD... en ouderen opbellen om een afspraak te maken voor een thuisvaccinatie. Nogmaals, de GGD laat weten nooit contact op te nemen met ouderen over het vaccineren... en ook niet bij mensen thuis te komen om te vaccineren. Alle informatie over vaccineren door de GGD Kennemerland is voor de mantelzorgers terug te vinden op ggdkennemerland.nl. Ggdkennemerland.nl in ieder geval, GGD vaccineert nooit uh, aan huis. En zeker niet bij ouderen. Dus... Houd, geef, zeg, dat, ja, zeg dat voort, zeg dat voort, zou ik zeggen. Ja, zo is het. Houd dat zijn uh, mensen die de misbruik van willen maken. Hou dat uh, goed in de gaten, inderdaad. Dank je wel voor uh, deze waarschuwing. Op naar het nieuws weer van uh, vier uur. En daarna zijn we er nog één uur lang. Zandvoort op zaterdag, zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de tolweg 10a. Wij zeggen goedemiddag. in het laatste voorvieren. Zo'n mooie plaat, ja. Elton John en de Circle of Life we arrive on the planet and blinking step into the sun there's more to be seen than to